And two dead left to die on Snowfield Street, Alex Pretty and Renee Good. For Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger it our midst. Chest. Then we heard the gunshots and Alex pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense. Just don't believe your eyes. It's our blood and bone.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 Carnaval. Mike Koper gaan we praten over de commissievergadering, de laatste van dit jaar. Dan onze veertiendaagse column met Neil Gunjeli. En het tweede uur praten wij met Lenne van der Haak, nieuwe buurtcoördinator, buurtgezinnen. Baris Zojokul komt vertellen over business Beach for Business, een nieuw platform. En uiteraard sluiten wij af met Hans Rijmers, Jesse in de kroch. Maja, Maya. Maya is druk aan het bellen. Ja, Hm. Uh, ik heb je nog niet te pakken. Oh, nou dan draai weer eens de muziek hier. Ja, oké, okay. doe we dat. Maar...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 Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Marja, Muziek welk muziekje was het? Dit was uh, Runaway Train van uh, Soul uh, Asylum. Kijk, daar <haaf voice> hebben we het alweer. Nou, we proberen contact te zoeken met Roy van Buringen om uh, te het, praten over het, het kindercarnaval. Maar we krijgen hem niet te pakken. Nou, het kindercarnaval is uh, morgen in de krocht. En dat gaat om uh, vijf.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 Want we gaan natuurlijk richting gemeenteraadsverkiezingen. En Marja vindt het allemaal goed geregeld in Zandvoort, zegt ze. Dus ja, komt het allemaal nou ja wel goed. Op, op kleine irritaties na. Maar nee. voor de rest... Ah, ik, komt nee. het allemaal wel goed? Komt het allemaal wel goed. Goed, wij als uh, ZFM doen samen met Zandvoort Kiest. Zandvoort Kiest is de grote platform waar alle media onder vallen. Uh, uh, Zandvoort Insight, de gemeente doet er dan mee...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 I don't come get you Day of life Melody, melody It was a second name, never melody, yeah It was a second name.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 Maar de tijden zijn ook veranderd als je kijkt naar de kustverdediging en dergelijke. Dus dat ligt vast. En vervolgens werk je dat uit in al, allerlei andere plannen. Nou, voor een deel zijn die uitgewerkt. Maar voor de Noordkust, wat wil je nou precies op die plek waar bijvoorbeeld Riche stond? Ja. Uh, het, casino, het, casino. het circuit heeft natuurlijk ook uh, ambities. En wat willen we dan daar precies? Nou, daarvan heeft de raad gezegd: het college, kom met de startnotitie.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 You shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know. Egyptian. Walk like Egyptian. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM. Ja, dan gaan we weer het tweede gedeelte met Maaike Kopen. Want woensdag was er natuurlijk ook een commissievergadering. Ja. Het is wel druk hè, twee commissievergaderingen achter elkaar. Jullie kunnen het redelijk verdelen. Ik zag partijen die moesten er echt twee dagen zitten. Oh, echt? Ja, ik heb het eigenlijk tot vorig jaar altijd alleen gedaan met, met mijn uh, fractiegenoten... Mm -hmm.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 Dat zou de wethouder Bluis gaan controleren overigens. En ja, de controle is ja. niet makkelijk. Dus het heeft niet alleen te maken met meer controle. Het heeft ook te maken met duidelijker beleid. Ja, ja. En de, in die fase zijn we nu aangekomen. Ja, ja. We stappen er overheen. We gaan uh, naar de strategische investeringsnota. Ja. 12 miljoen wordt er uh, ja. geïnvesteerd nota. Dat wordt uh, bekend gezet. Er staat nog niet precies inhoudelijk in wat er... Agenda, strategische ja, investeringsagenda. Dus staat niet precies in wat er nou mee ja. gaat gebeuren.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 En die mensen die rust willen, dat zijn dezelfde mensen die elke ochtend uh, bij de bakker een flat white uh, bestellen. Of uh, helemaal erg klagen dat er geen goede sushi in de buurt is. En de huizenprijzen stijgen en de weer verandert. En wij locals voelen alsof ons dorp langzaam wordt overgenomen. Het voelt niet meer zoals vroeger.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 Dus heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paardenslager. Dit was uh, Goedemorgen antwoorden. Wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. We hebben nog maar een paar seconden. Maja Kop, bedankt voor de techniek en de muziek. Ger Loogman, bedankt. Hans We Rotman hebben bedankt. nog een uur, uh, Ben. Ja, er komt nog een uur. Oké. Okay. Oh, jongen. <lacht> Zie, zo snel zit ik nou in mijn uh, ding. <lacht> We gaan naar het volgende uur. <lacht> ja, over negen seconden. <lacht> Ja, ik zeg moet jij dan wat helpen? We kunnen er al over afkomen, en jij ze wel aan. True.